Het afbreken van galerijen van de Antille-flat in Leeuwarden is te wijten aan roestvorming. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de oorzaak. Roest had de wapening aangetast van de galerij op de vijfde verdieping, waardoor die door zijn eigen gewicht afbrak en in zijn val de onderliggende galerijen meesleurde. Hoe het kon dat de wapening was gaan roesten wordt verder onderzocht, net als de constructie van de hele flat. Het onderzoek gaat nog zo'n drie maanden duren.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 een miljoen euro smartengeld. geld. Tegen de chirurg zijn zo'n 200 klachten en claims ingediend. Binnenkort wordt bekeken of hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Seb Blatter is zoals verwacht herkozen tot voorzitter van de FIFA. Dat gebeurde op het congres van de Wereldvoetbalbond. Blatter had geen tegenkandidaten. De enige andere kandidaat, Mohammed bin Hammam uit Qatar, had zich teruggetrokken. Dat deed hij na beschuldigingen van corruptie.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 Ruud van Nistelrooy speelt volgend seizoen voor Malaga. De aanvaller komt over van Hamburger SV. Hij tekende bij Malaga een contract voor één seizoen... met een optie voor nog een jaar. Voor van Nistelrooy is het de tweede keer dat hij naar Spanje verhuist. De Internationals speelden eerder voor Real Madrid... van 2006 tot en met vorig jaar het weer. Vanavond blijft het helder en na zonsondergang koelt het snel af. Het is al afgekoeld. Het wordt vannacht een graad of zes. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Alleen op de wadden wat frisser. Na morgen blijft het vrij zonnig en wordt het nog iets warmer richting 25 graden op zaterdag. Vanaf zondag neemt de kans op een bui toe. Tot zover het NOS Journaal. En er is verkeersinformatie. Er staat op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg... drie kilometer door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Buiten is het 12 graden binnen zit. Polak. Ik ben werkelijk in mijn hele leven, en ik ben toch inmiddels 55 jaar geworden, nog nooit meer stemmig aangekondigd. Hier doet uw presentator er even het zwijgen toe. was Flash and the Pan waiting for a train. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. U hoorde het een echt koortje in de studio vanavond, want het is feest. De KCZB, de Koninklijke Christelijke Zangersbond, bestaat 125 jaar. En zijn artistiek leider heeft drie zangers meegenomen om dat hier bij het Oog te vieren. Slecht nieuws voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Het persoonsgebonden budget wordt voor een groot gedeelte wegbezuinigd. Aan zijn eigen succes ten onder gegaan, want het PGB was een populaire voorziening. Premier Rutte doet een poging tot uitleg en we vragen oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink om commentaar. En om vijf voor twaalf staan we stil bij het tragische faillissement van voetbalclub RBC, vlak voor het honderdjarig bestaan. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag. Woensdag 1 juni 2011. Langzamerhand begint het kabinet handen en voeten te geven aan de 18 miljard bezuinigingen. Zo vervalt voor gezinnen met hogere inkomens de tegemoetkoming in de kinderopvang, verliezen mensen met zuinige en milieuvriendelijke auto's hun voordeeltjes en gaat zoals verwacht het mes in het persoonsgebonden budget. Anders dreigt de zorg onbetaalbaar te worden, volgens premier Rutte. Toen ik begon in 2002 2002 de politiek gaven we de 45 miljard aan uit. Eind deze kabinetsperiode is dat opgelopen naar 74 eh, miljard. Slechts voor 10% van de gezinnen zal het persoonsgebonden budget gewoon blijven bestaan, verwacht staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Groep die helemaal afhankelijk is van zorg. Voor die groep behoud ik het PGB, zoals het nu is. Om nog maar even in de gezondheidszorg te blijven, de komkommer, was het dus niet. Maar wat nu wel de besmettingshaard van de EHEC-bacterie is, Duitse wetenschappers worden er radeloos van. Maar concreet, welke leverwegen, welke herkomst, welke verwerkingsprocedures, welke verpakkingen, hier gibt's in de tijd geen informatie.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 Een stukje zuidelijker ligt de Zwitserse stad Zürich. Daar kwam nieuws vandaan dat feitelijk geen nieuws was. Een urenlange stemronde, handgetelde stemmen... en uiteindelijk blijft alles zoals het was bij de FIFA. En dat betekent dus... Presidente Josef Blatter... Na vijftien rechters, diverse wrakingsverzoeken en 24 zittingsdagen... lijkt het er dan toch op dat de zaak Wilders de eindstreep gaat halen. De PVV-leider mocht ter afsluiting als laatste het woord tot de rechtbank richten. Normaal laat je de geschiedschrijving een oordeel over je vellen, maar niet Wilders. Velen hebben gezien en hebben gezwegen. Maar niet Pim Fortuyn, niet Theo van Gogh en niet ik. Anpassant vergeleek hij zichzelf met een paar roemruchte Nederlanders... Ik wil naar het voorbeeld Johan van Oldebarneveld en Johan de Wit... een politicus zijn die de waarheid dient... en die daarmee de vrijheid van de Nederlanders beschermt. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak. Het ruimteveer Endeavour is al binnen. Het maakte vannacht zijn laatste vlucht. Na twee weken in de ruimte landen Endeavour op Cape Canaveral in Florida. Mijn gear you, touchdown... 122 million miles flown during 25 challenging space flights. Your landing ends a vibrant legacy for this amazing vehicle that will long be remembered. Welcome home, Endeavor. <laughs> Ja, het was me wat vorige week toen ze er in het Belgische Machelen achterkwamen... dat de herdenkingsmuur voor Gerard Reven een fout bevatte. Het gedicht Credo dat daarop staat had een woord te veel gekregen. En dat kan natuurlijk niet. Goedenavond, Joop Schafthuizen. Goedenavond, mevrouw Pelak. Ja. ja, goedenavond, de levenspartner van Reven. Er komt een nieuwe muur, horen we. Geweldig, hè. Althans, eerlijk gezegd, mevrouw Pelak, had ik het mooie gevonden... Als, uh, als er een streepje door het woord anders uh, had komen te staan met in de kantlijn een correctietekentje met twee streepjes wat betekent ja, dat het woord uh, overbodig is. Ja, was daar plaats voor geweest? Nou ja, het woord anders was uh, dan doorstreept geweest, dus ja. dat had helemaal niets gedaan hoeven te worden, alleen een bosje verf... Uh, en ja. eventueel had ik dat wel willen doen als ze dat gevraagd hadden. Ja, dus u vindt het eigenlijk helemaal geen goede oplossing? Ja hoor, nou ja, ik heb tegen meneer de burgemeester gezegd, die het nieuws kwam vertellen, in opwinding van geluk en zaligheid, dat ik het leuker had gevonden als dat eventuele geld uh, naar de jeugdbeweging uh, machelen zou zijn gegaan en uh, ik dat streepje had mogen zetten. Ja, en waarom mocht dat eigenlijk niet? Ja, waarom mocht dat eigenlijk niet? Uh, ja, ik weet het niet. Uh, de bedrijf die de muur uh, ontworpen heb en uh, de tekst geplaatst heb, die, uh, die willen dit en die hebben als alternatief gezegd van: uh, het kost ons geen cent, uh, de uh, de verzekering betaalt het waarom mijn antwoord was, nou, dan gaan weer de premies omhoog uh, <laughs> van de verzekering. Ja, zo is het maar net. Hoe zou Gerard Reven dit hebben gevonden? Had hij erom kunnen lachen, denkt u, of had hij zich de rot geërgerd? Nou, ik denk, daar ken ik Gerard, heb ik Gerard natuurlijk te goed voor gekend. Ik denk dat hij hetzelfde alternatief had gekozen als ik zou uh, kiezen nu als erven. Ja, ja. Nou, dan is het toch wel heel erg jammer dat dat niet gebeurd is. Maar goed, nu, nu komt er... Oh ja. mevrouw Pelak, wat bent u toch goed? Met <lacht> hier, reacties. <lacht> zeg, maar nou komt er dus een nieuwe muur. Daar komt het gedicht dan nu goed op. Laten we, laten we hopen. <lacht> laten we het hopen. Kunt u het nog één keer voordragen, zodat men, dat er geen misverstand over kan bestaan? Nou ja, oké. Okay. Nou, ik zal het proberen. Ja. Het luidt, credo. Niets te verwachten. Niets te hopen. Er is mij niets dan duisternis en dood. Ik zie het, maar ik wankel niet. Wie gij ook zijt, u heb ik lief. Met heel mijn hart, met al mijn bloed. Ja, dat is het gedicht eigenlijk. Waarvan acte? Uit 1968 is het, ja. Ach, 1968, nou. Uh, dit kan nooit meer anders dan zoals u het nu hebt. Nou, ja, je weet het niet. Als ik over een half uur, ik zit aan de rode wijn, nog een keer dat gedicht moet voordragen, zou ik wel eens een foutje kunnen maken. Nou, dan gaan we er nu heel snel voorkomen dat u dat gaat doen. Hartelijk dank, meneer ja, okay. Schafhuizen. Goedenavond. Ja, dank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 Joanna. Goed, u had het al gehoord. Er was geen krant vanmorgen, want Hemelvaartsdag. En dat is ook de reden dat ik nu ga praten met onze politieke redacteur Joost Vullings. Want het gesprek met de minister-president is deze week twee dagen vervroeg. Eveneens in verband met Hemelvaartsdag. En het kwam eigenlijk niet eens zo slecht uit. Want vandaag was het Kamerdebat over de bezuinigingen op het PGB. Het persoonsgebonden budget. Joost, goedenavond. Wat voor mensen hebben eigenlijk zo'n PGB? Ja, mensen met een handicap, een lichamelijk of een geestelijke handicap, mensen die chronisch ziek zijn en die er dus voor gekozen hebben hun eigen zorg te organiseren. Geef mij maar geld, dan organiseer ik de eigen mensen om me heen waarmee ik het fijn vind om te werken en dan hoef ik bijvoorbeeld niet naar een, naar een instelling toe. Maar goed, ik, ik dacht dus dat het PGB een enorm succes was, dat het bovendien relatief goedkoop was. Toch wordt er nu op bezuinigd, werd er dan misbruik van gemaakt? Nou, er werd geen misbruik van gemaakt, maar wel oneigenlijk gebruik. Ja. Het idee was natuurlijk om, eh, dat mensen die in een instelling zouden moeten zitten, en dat is heel erg kostbaar, dat die hun eigen zorg konden regelen en thuis konden blijven wonen. Nou, dat gebeurde ook, maar de regeling was zo opgesteld dat ook andere mensen daarvoor in aanmerking kwamen. Bijvoorbeeld mensen die, nou, die werden geholpen door een buurman of buurvrouw. En paar het kwam op het idee, hey, wij, ik kan jou gaan betalen van de PGB. Ja, en zo groeide en groeide die regeling maar. 23% per jaar werd het duurder. Dus eigenlijk is die regeling bezweken aan zijn eigen succes. En wellicht zijn ook ja, de regels te soepel uh, opgesteld. Dus wordt er nu uh, keihard ingegrepen. 90% van de mensen raakt dat PGB weer kwijt. Ja, en daar heb ik het uiteraard uh, vanmiddag met de premier over gehad. Uh, en ik begon uh, met name over het begin van het persbericht over de PGB's. Premier Rutte, de zorg is aan de beurt. Het mes gaat erin. Drastische bezuinigingen op de AWBZ. Pak ik even het persbericht erbij. Met de kop kwaliteitsimpuls voor langdurige zorg. En even verder in het persbericht. Vertrouwen in de zorg is daarbij het motto. Nu denk ik wel dat iedereen met een PGB... juist nu het vertrouwen even kwijt is. En dit denk ik niet als een kwaliteitsimpuls... op dit moment in ieder geval ervaart... Leg er eens uit waarom die mensen dat verkeerd zien. Nou, ja, maar ik laat we beginnen met uw opening. Want u zegt, uh, er wordt enorm gesneden in de zorg. Uh, dat is niet zo. Dit kabinet uh, gaat de zorguitgaven laten stijgen van 60 miljard naar 74 miljard. En in de AWBZ zal er ieder jaar minimaal 2,5 procent bij blijven komen. Wat we wel doen, is wat daar Als je daar bovenop... nu pgb krijgt en dat raak je kwijt voelen in ieder geval die mensen dat wel als een bezuiniging. Ja, maar daar gaat wel voor dat het overgrote deel daarvan... in andere voorzieningen een beroep kan doen. Uh, dus het is maar een kleine groep die helemaal niets meer heeft. Dus de overgrote groep zal een beroep kunnen doen op een andere voorziening. En er blijft een groep over die het PGB kan blijven gebruiken. En waarom doen we dat? Omdat zeggen, we moeten de PGB weer terugbrengen tot de essentie. Nee, Daar gaan we het er ook over hebben. Maar het gaat mij vooral om, om, om zo'n kop van zo'n... Zo ja, ja, dat zou ik uitleggen. Dat klinkt als een heel positief verhaal. Veel van mensen denken, ja, kwaliteitsimpuls. Kom zeg. Dat gaan We dus. Uh, op, het, we gaan twee dingen doen tegelijkertijd. Eén, ervoor zorgen dat die extra kostenstijging eruit gaat. Want er komt heel veel geld bij, ook bij het PGB de komende jaren. Ook bij de AWBZ. Die blijven doorgroeien. Uh, maar we kunnen niet hebben dat die PGB met 23% per jaar zoals dat nu is, blijft doorstijgen. Want dan uiteindelijk gaan we van u en mijn salaris. En van iedereen die luistert gaat dadelijk het overgrote deel naar de zorg. Nou, dat kan, kunnen we niet opbrengen met z'n allen. Tegelijkertijd kun je met dat enorme bedrag, met die enorme pot geld die we hebben. Wel ervoor zorgen dat die kwaliteit van die zorg omhoog gaat. En dat kan door van de mensen die de rest PGB houden, de restgroep extra Tot geld te 10% geven. nog maar hè? Dat is 10% en de anderen die kunnen een beroep doen op ofwel de Wmo. Bijvoorbeeld de wet, als, maatschappelijke ondersteuning. De wetnaar ondersteuning de die via de ja. gemeente loopt Ofwel een beroep doen op zorg in natura die via de klassieke AWBZ loopt. En dat betekent bijvoorbeeld hulp de, de die de nodig is. Ja. ja, bijvoorbeeld bij uh, het, het helpen met ingewikkelde medicijnen of beademingsapparatuur, dat soort zaken. Nou, al die dingen zijn inmiddels onder dat PGB gekomen. Daar was dat PGB niet voor bedoeld. Daardoor zijn de kosten geëxplodeerd. En uiteindelijk valt dan het draagvlak onder zo'n stelsel weg... als je als regering niet ingrijpt. Ja, want de PGB, dat, dat is nog geïntroduceerd door Erika Terpstra. Ja. Een liberaal van de VVD. Uh, keuzevrijheid was heel belangrijk voor mensen. Natuurlijk ja. een liberaal begrip. Dat wordt nu de nek omgedraaid. Nee, dat blijft. Alleen we zorgen er wel voor dat het betaalbaar blijft. En bijvoorbeeld, stel er is een luisteraar met een echtgenoot of echtgenote... met zware Alzheimer en die heeft dat georganiseerd thuis. Uh, met goede hulp. Dan blijft dat PGB. Bijvoorbeeld mensen die gebruik maken van de zogenaamde Thomashuizen... dus zelf kleinschalig hulp hebben georganiseerd... voor bijvoorbeeld gehandicapte kinderen uh, of ouderen. Dat blijft. Uh, maar dan het moet er echt sprake zijn van uh, een bepaalde indicatie... die anders aanwijzingen zou, ik, ik zou zijn. Ik dat op die een... regeling om te zeggen, veel, nee, maar dat veel u te u ruim is geworden. Nee, omdat dit... u zegt het wordt afgebroken, dat is dus niet zo. Nou, alleen Het gaat, het gaat van zeggen, er gaat 90% af. En, dat en is... nadat het in de afgelopen jaren gegroeid is... per jaar met 25%. En dat kan gewoon niet. Uh, nee, dus maar wat ik we nu doen... We kunnen is, zeggen, we doen er 50% af, weet je. Het is wel een ja, hele... Ja, maar dan ben je, zit je groep. terug op het niveau van 2009. Ja. Je moet natuurlijk echt hem terugbrengen tot de essentie. Omdat je op die manier ook kunt zorgen... dat je de kosten onder controle houdt. En nogmaals, we bezuinigen er geen cent op. We zorgen er wel voor dat die kostenexplosie onder controle komt. Ja. Nu heb ik hier een persbericht voor me liggen uit februari 2008 van de VVD-fractie. Toen was u fractievoorzitter van Anouska van Miltenburg. Dat was toen de woordvoerder zorg, nog ja, steeds geloof ik. Zeker. En uh, met een actie PGB op weg naar goud. Want ja, Erika Terpstra werd natuurlijk weer ja. ingezet voor de kanjers van de, van de PGB's. En daar wordt ook gezegd van te meer omdat uit onderzoek blijkt dat mensen het PGB gewoon op een goede manier gebruiken. Ja, dan moet ik wel zeggen dat het natuurlijk sinds die tijd, uh, dit is 2008, in de jaren 9, 10, 11, je die explosie ziet, dat met 23% per jaar stijgt. Dat, daar, was het, daar was het niet voor bedoeld. En dat, wat voor, voor een liberaal heel belangrijk is, maar ik denk voor het hele kabinet, ook voor het CDA, minstens evenzeer, nou, dat mensen zoveel mogelijk zelf hun zorg goed kunnen organiseren, uh, dat we dat overeind houden voor de mensen die ook echt die zorg nodig hebben. En dat voor mensen die gebruik maken van lichtere voorzieningen, zijn gebruik, gebruik kunnen maken van andere, uh, van andere uh, potten die daarvoor zijn. En op die manier zorg je er ook voor... dat, ja, dat u en ik niet dadelijk een heel, nog groter deel van ons salaris... aan zorg uitgeven. Dat kun je, daar kun je niet mee doorgaan. Toch zijn er critici uh, bij belangenclubs in de oppositie... die zeggen, ja, waar zit nu eigenlijk de bezuiniging? Nu heb je een pgb... Uh, daarvan huur je bijvoorbeeld een, een, een verpleegster... die één uh, een, een, een keer per dag of een paar keer per week langskomt... om bij wijze van spreken medicijnen toe te dienen. Dat kan je dan niet meer zelf organiseren. Maar ja, nu komt de wijkverpleegster langs. Die kost ook gewoon geld. Dus waar zit nou de besparing? Nou ja, het zit hem voor een groot deel in de efficiëntie. Er zijn nu mensen die drie of vier PGB's stapelen. En daarna kun je veel efficiënter inkopen voor die groep die geen PGB meer heeft. Voor de groep die wel PGB houdt, die kunnen dat zelf blijven uh, inkopen. Daar blijft ook helemaal dat zelfbeschikkingsrecht. Voor die andere groep overigens ook, maar dan doe je wel een beroep op ook bij hun de vraag naar solidariteit, van we willen dit allemaal financieren, we willen dit op een heel hoog niveau doen, maar zoals het nu gebeurt, voor die grote groep die dadelijk gebruik gaat maken van de wetmaatschappelijke ondersteuning of van de meer klassieke AWBZ Zorg in Natura, zeg je ja, we moeten dat echt op die manier organiseren, dan hou je hoogwaardige zorg, maar we zorgen er tegelijkertijd voor dat die kosten onder controle blijven, zodat dat draagvlak onder ons solidaire stelsel overeind blijft. Dit was de AWBZ, dat is vandaag bekendgemaakt. Op Prinsjesdag komen er nog meer zorgbezuinigingen. Uh, gaan de premies omhoog? Kijk, uh, wat we, ik, ik kan niet nu vooruitlopen op wat er uh, gaat gebeuren. Kijk, dat de premies omhoog gaan is al lang bekend. Dat weet u, uh, de premies stijgen de komende jaren met heel veel. En wat we moeten proberen, want er gaat 14 miljard meer naar de zorg. Ja, dat wordt uiteindelijk door u en mij gewoon opgebracht en Paket door alle verdwijnen. luisteraars. Nee, maar wacht even, u, u zegt de premies stijgt, dat is al lang bekend. Ja, nee, die, die wat, je, van je, alleen wat je ja. moet voorkomen. Ja, maar met, met behoorlijke bedragen de komende ja. jaren ook. Ook met dit kabinet. Uh, omdat die zorghaling met 14 miljard groeit. Wat je met dit soort maatregelen als in de PGB nu... als het gaat om de AMBZ premie maar ook maatregelen in de ziekenhuiszorg probeert te doen... is wat bovenop die 14 miljard extra komt, dat probeer je af te remmen. En als ik u nou zeg dat aan het onderwijs we 30 miljard uitgeven... en aan de zorg eind deze kabinetsperiode 75 miljard... toen ik begon acht jaar geleden was dat nog maar 45 miljard. Ja. Dat is bijna verdubbeld in negen jaar tijd. Nou, daar moet je op een gegeven moment met elkaar de samenleving zeggen... hoe houdt die hoogwaardige zorg hoe doe ik het op een manier dat het ook betaalbaar blijft? Ja. Ik ga even een enorme SP-vraag stellen. Vandaag uh, pakt, he, pakt, pakt het kabinet dus wakkeren. Maar durft het kabinet ook de, de medisch specialisten te pakken? in een? Dat is, gebeurd. Dat is al gebeurd. Ja, de, maar nog meer. Nou, Schippers heeft een heel zware convenant gesloten... met de medisch specialisten. Ja, convenant hun... uh, aanpakken. Confinant nee, maar zo'n nee, geld geldt. Ja. Dat heeft Schippers ook gezegd. Als je je niet aan houdt, ga ik zelf in. Maar ze gaat ervan uit dat ze zich eraan houden, dat vind ik ook prima. Probeer eerst te kijken of ze het zelf doen, op basis van die afspraken. Doen ze dat niet, te grijpen we in. Uh, en dat we in Nederland inkomensverschillen hebben, zou ik dan tegen de SP'er willen zeggen: ja, dat is inherent aan een, een, een vrij land. Dat een medespecialist meer verdient dan een verpleegkundige. Dat heeft ook te maken met de opleiding en met de, met de arbeidsmarkt. En met de vraag naar het een en naar het ander. Maar dat je moet voorkomen dat er excessief betaald wordt, staat volstrekt uh, als een paal van mij boven water. Joost Vullings in gesprek met premier Rutte over de PGB's. Aan de telefoon Ab Klink, tot voor kort minister van Volksgezondheid. Goedenavond, Nick Klink. Ja, een hele goede avond. Vandaag in dienst getreden van adviesbureau Booze and Company las ik. Boez ja. als in het Engelse woord voor sterke drank? Oh. Uh, daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar het zou wel eens in die richting kunnen gaan, ja. Ja, <laughs> ja. <laughs> nou ik nog hoor. Wat is wel doorslaggevend ik... geweest bij de keuze die je gemaakt hebt? Oh, dat niet. Wat is wel nee. doorslaggevend geweest eigenlijk? Nou, dat het weer een baan in de zorg is. Dat is wel voor mij het belangrijkste criterium van deze afgelopen uh, half jaar. Bij de keuze van een baan. Oké, okay, baan in de zorg. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Even doorgaan op dat persoonsgebonden budget. Daar had u als minister van Volksgezondheid tot voor kort ook alle handen vol aan. Uh, maar nu worden er bijna 120.000 mensen uitgekukeld. Uh, Rutte noemde dat een kwaliteitsimpuls. Althans, hij heeft uitgelegd waarom hij het een kwaliteitsimpuls vindt. Vindt u het ook een kwaliteitsimpuls? Nou, ik begrijp het verhaal er rondomheen wel. Uh, voor zover de mensen die echt aangewezen zijn op zorg binnen instellingen, dat die hun pgb houden. Ik denk dat dat winst is, uh, omdat het ook wettelijk verankerd wordt. Dus daar heeft de staatssecretaris en de premier, premier denk ik gelijk in. Um, de moeilijke groep zit denk ik bij die mensen die het nu thuis georganiseerd hebben. En die straks aangewezen zijn op de instellingen, thuiszorg en dergelijke nu is dat vrij flexibel georganiseerd. Ze hebben kennissen of, of familie en dergelijke ingeschakeld. En het is echt zeer de vraag in hoeverre de thuiszorg diezelfde flexibiliteit kan opbrengen. En als dat niet kan, dan komen die mensen wel in problemen. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze ja, moeizaam naar het toilet kunnen thuis uh, uh, niet voor zichzelf kunnen zorgen. Uh, op bij nacht en tijd bijna. Mm -hmm. En die mensen, daar zou ik toch wel erg goed naar kijken. want ja, Die zijn echt aangewezen op het PGB en daar is geen zorg en natura op dit moment voor, voor handen. Dus Um, tenzij dat heel goed geregeld wordt. Maar als dat niet gebeurt, dan hebben zij een kwaliteitsprobleem, denk ja. ik. En hoeveel, om hoeveel mensen gaat dat bij benadering? Ja, weet u, dat kan ik niet direct zeggen. Maar het, zijn natuurlijk wel, het is een grote groep, zo'n 120.000 mensen. Dus dat zal toch wel een behoorlijke groep zijn. Ja. Uh, toen ik zelf bij het departement was, waren de ambtenaren daar wel ook wel behoorlijk van doordrongen. Dus ik mag geen aannemen dat ze daar goed naar kijken. Um, maar die groep die kan in de problemen komen. Ik, dat moet je echt niet uitsluiten. Nee, goed. Dat houden wij dan in de gaten. Althans, U gaat in uw nieuwe functie adviezen uitbrengen over vraagstukken in de zorgsector. U zei het al. Vorige ja. week werd bovendien bekend dat u hoogleraar wordt aan de VU... waar u zich ook onder meer met zorg en een toenemend aantal chronisch zieken gaat bezighouden. Kunt u in uw nieuwe functies heel anders naar zo'n onderwerp kijken dan als politicus? Nou, ik ben wel heel blij dat ik uh, de lijnen die de afgelopen jaren uitgezet zijn, uh, nu kan uh, voortzetten. Uh, en voor mij was het een ontzettend belangrijke opgave om met name, het is een beetje duur woord, maar de volumestijging in de zorg wat af te buigen. Want daar zit de grote kostenfactor uh, eigenlijk. Uh, er wordt in ons land vaak natuurlijk terecht, maar soms ook uh, ten onrechte behandeld in die zin dat soms mensen naar het ziekenhuis gaan... terwijl het in de eerste lijn bij huisartsen en dergelijke kan. Mm -hmm. En dat is een behoorlijke kostenpost. En wat ook belangrijk is, is dat je aan kwaliteit en veiligheid werkt... en vooral voor Tijdig gaat, dus gaat ingrijpen bij mensen die dreigen ziek te worden... chronische ziekten ja. en dergelijke. En als je dat kunt ondervangen, en veel medici willen die li niet li li li liever... dan denk ik dat je een deel van de zorgkosten naar de toekomst toe kunt afbuigen. Ja. En dat U is heel hebt... treffend, onder woorden gebracht door Obama... <laughs> Ja. Seven lives in cost, zeg hij. Dus um, inderdaad verbetering van de zorg kan ook leiden tot kostenvermindering. U hebt één ding niet uh, verleerd, uh, namelijk iets wat politici vaak doen. Dat je een vraag stelt en dat ze dan hun eigen verhaal op een heel andere manier als antwoord geven. Maar volgens mij hebt u mijn vraag niet beantwoord. Namelijk, kunt u in uw nieuwe functies heel anders naar zo'n onderwerp kijken dan als politicus? Um, het zou wel kunnen, denk ik. Maar ik wil eigenlijk niet anders. Okay. Uh, omdat ik oprecht overtuigd ben dat... Uh, door verbetering van kwaliteit, uh, in elk geval de goede medici de kans te geven die kwaliteit te bieden, uh, veiligheid en dergelijke, dat je dan echt nog behoorlijk wat zorgkusten kunt ondervangen. En ja. dan... ...heeft je ook een heleboel pijnlijke maatregelen... ...zoals eigen bijdrage omhoog en, en, en pakketverkleiningen... ...die zijn dan ook minder noodzakelijk. Ja, maar goed, u kunt er nu... Kijk, ik bedoel te zeggen, u hebt in die zin kunt u misschien vrijer denken... ...omdat er geen overwegingen van partijpolitieke aard bijvoorbeeld... Uh, ...om de hoek komen kijken of uh, zie ik dat gewoon te, te streng? Nou, je bent in het in kabinet natuurlijk altijd gebonden aan wat coalitiepartijen vinden, ook ja. aan wat de Kamer vindt. En in die zin is het dan een stuk onbevangen, zoals ik er nu tegenaan aankijk, omdat je daar toch met ja, tientallen draden verbonden bent aan, uh, aan andere opinies en politieke opvattingen en voorkeuren. Dus in die zin voelt het wel een beetje als een, uh, uh, nou ja, uh, open ruimte die ontstaat. Juist, kijk. Ja. Uh, over die tientallen draden gesproken waarmee u verbonden was, bent u nog ja. actief voor het CDA? Of in het CDA? Nee, ik ben er niet actief. Um, Ondanks wel een goed gesprek gehad met de partijvoorzitter, die ik uh, zeer waardeer. Um, ook gesproken over eventueel meedenken met de strategische raad, al of niet als lid uh, van de club. Uh, en nou, dat waardeer ik op zichzelf wel. Ja, maar wat is daaruit gekomen? dat gesprek gaat u dat doen of niet? Wat zou u aanbevelen, ik ben er nog niet uit namelijk. Nee hoor, ik ga binnenkort erover beslissen. Nou, ik wil nou we het toch over adviesfuncties hebben. Wat krijgt ja. u nou voor zo? Want als ik u van advies ga dienen, wil ik wel weten wat het budget is... wat ik u kan vragen voor dat advies. <laughs> Weet u, ik zou het zelf niet weten. Ik zou eerlijk gezegd, want dat echt naar de rekenmeesters van het bureau moet om te vragen wat er nou precies is per uur. Nee, ook dus weer. ik heb daar geen idee van. Goed. Nee, ja. Dan vindt u het zeker wel goed als ik het advies voor mij hou. Uh, ja. uh, goed. Maar even dat bureau Boers Company. Uh, uh, het is dus een adviesbureau. Wie, wie rekent u tot uw klanten dan? Nou weet u, het zijn met name toch uh, de komende jaren de verzekeraars die voor de opgave staan uh, om... Met name uh, de volumegroei die ik zo even al noemde, hmm. uh, om die terug te dringen. En te zorgen dat daar geen extra kosten uit voortvloeien. Dus ik denk ook dat we daar een agenda bij nodig hebben die er niet toe leidt dat, dat, dat we dan opnieuw wachtlijsten krijgen. Um, en dat betekent dus dat, dat er echt uh, geïnvesteerd kan worden in uh, veiligheid en kwaliteit. Dat zijn een beetje dure woorden, maar als u wist hoeveel medici op dit moment met goede plannen rondlopen om mensen te... Tijdig te behandelen, bijvoorbeeld chronisch zieken, zodat ze minder complicaties krijgen. en dat er minder bezoeken aan het ziekenhuis noodzakelijk zijn. die toch op een of andere manier niet de ruimte vinden, krijgen. of het geld niet hebben om daarin te investeren. Uh, daar zou je echt van opkijken. Mm. En ik denk dat die combinatie. van de goede ideeën naar boven halen. en die implementeren. en tegelijkertijd die uh, volume groei afbuigen dat dat van belang is voor verzekeraars en zorgaanbieders. Ja. U zegt dat met zoveel vuur dat ik eigenlijk denk dat u mijn advies niet nodig hebt... en dat u voorlopig uh, um, al eigenlijk besloten hebt om niet terug te keren in de politiek... en gaat genieten van de vrijheid die, het, die de nieuwe status u in het denken biedt. Ja, die conclusie kunt u 100% trekken. Ja, dat is zeker zo. Goed, ik zou zeggen, uh, geniet ervan, meneer Ja, dank u zeer. En hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. I believe he used to cherry cola trying to sell to A Katie Malua, A Happy Place. Ja, dames en heren, de Koninklijke Christelijke Zangersbond bestaat 125 jaar. En dat is reden waarom wij hier al getrakteerd zijn op live muziek van een, een, een nou ja, gelegenheidsensemble, zal ik het noemen. En um, naast mij zit inmiddels Joop Schets. Hij is de artistieke leider van deze bond die 125 jaar bestaat. Welkom. Ja, 150 jaar, dat is niet gering. Maar ik denk dat er al veel langer in groepen gezongen wordt... sinds er kerken zijn, neem ik aan. Waarom was er behoefte aan een bond? Een bond ontstaat als mensen hetzelfde ideaal hebben. Je wilt dingen regelen, je wilt muziek regelen... je wilt uh, de, de honoraria regelen... je wilt regelen dat, dat we allemaal de, de neuzen dezelfde kant op houden. Dan komt er een, een organisatie, een koepel... die die zaken gaat organiseren... Juist. En hoeveel koren zijn er dan inmiddels bij u aangesloten? Bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond... zijn 67.000 koorleden aangesloten. En dat zijn een groot aantal koren. Heel veel koren zijn u aangesloten. Ja, even voor de goede orde, want we hebben hier een ensemble van vier... maar dat is niet echt een koor, hè? Dat noem je een ensemble. Een ensemble heeft een bepaald minimum, of niet? Nee, we noemen een koor. Zodra het meer dan twee mensen zijn, is het een koor. Nou, nou, dat is iets te weinig, school. maar... Goed, uh, goed. 76.000 mensen zijn lid. Nou ja, we hebben er vier in de studio. Ik zou zeggen, laten we even een steekproefje doen. Um, waarom uh, bent u bij een koor gegaan? Um, omdat het een, uh, een grote hobby van ons is. En uh, wij hebben voor uh, dit koor gekozen uh, samen om... Uh, ja, zeg maar, iets van ons samen te hebben waar wij allebei ontzettend veel lol in hebben. Wie samen? Um, dat doe ik samen met mij Kijk, ja, precies. Want die staat naast u, Henk-Jan Kok. Uh, de bas, uh, volgens mij, bas. in het uh, gezelschap. Waarom bent u bij een koor gegaan? Ja, nou, dat is een, een hobby die ik mijn hele leven lang al aan het bedrijf. bedrijf. Vanaf mijn vierde jaar zingen ik ongeveer. En via allerlei koren en ja. combo's en zo uh, in deze wereld gebleven. Ja, want we zingen allemaal vanaf ons vierde jaar. Want dat moet op school. En maar, maar, maar, maar in, in, in uh, georganiseerd verband zingt georganiseerd u? In georganiseerd verband. Van vanaf verband. uw vierde jaar? Ja. Zijn er koortjes voor kleuters? Ja, er zijn kleutertje, uh, koortjes voor ja, kleuters. Kleurtje, luisteren. Luisteren. Ja, kleutertje, juist. Ja, dat gaat heel goed. Wat enig. Goh. En, en, en, en waar, nou, dan vraag ik het ook aan u. Waarom bent u dan bij een koor gegaan? De directe aanleiding was eigenlijk het zien van de film Amadeus van Mozart en het krijgen voor mijn verjaardag van de Matthäus Passion van Bach. Daar raakte ik eigenlijk zo van van de kaart. Ik denk, ik ga zingen, ik moet zingen. en De ambitie was niet om alleen te zingen natuurlijk, maar wel in een koor. En dat doe ik echt heel graag, om met elkaar te zingen. Ja. Ja. Maar, is, maar is het dan, want, goed, het is dat samen, is, dat, dat, hoor je, dat hoor je steeds. Um, uh, meneer Schets schets, maar, maar is het dan meer een sociale bezigheid... Of, of, of is het toch ook wel echt vanwege de muziek? In het sociaal bezig zijn uh, streeft een koorlid ernaar... om kwalitatief zoveel mogelijk te bereiken. Maar even terug aan een opmerking van u die je net maakte over wij zingen toch allemaal vanaf ons vierde jaar als kind in het onderwijs. Ja. Was dat maar waar? Niet meer? Was dat maar waar? Is dat dat niet is meer een zo? speerpunt van de KCZB sinds een aantal jaren om aan het mu muziekonderwijs op de basisschool te werken. Daar willen we naartoe, want dan wordt de onderkant van de maatschappij... die gaat weer zingen. Ja, ja, dus dat is niet meer zo, want wij moesten nee. altijd... we hadden zelfs, geloof ik, een cijfer voor zingen. Dan moest je voorzingen, het was vreselijk. Ja, het want, is heel gevaarlijk, wat wil ja. zeggen, maar het is al een aantal jaren niet meer. Nee, nee, dat klopt, want ik, ben, ik heb dat net al gezegd, dat ik 55 ben. Dat, komt, dat vind ik dan weer leuk om te zeggen, want ik ben net jarig geweest. Van maar hart, ja. uh, dat is inderdaad een hele tijd geleden. Dus het is al heel lang niet meer het geval, wat vreselijk. Um, um, kan iedereen lid worden van een koor? Ik zou gaan zeggen dat uh, bijna iedereen wel lid kan worden van een koor. Want bij mij heeft het niet geholpen dat ik op school zangles heb gehad, kan ik u melden. bij veel mensen het aan ontbreekt, is uh, aan durf. En ja. aan een, een vorm van techniek waardoor je goed kunt zingen. Maar goed zingen, dat betekent dat je, dat je, dat je beter leeft. Dat je ook langer leeft. Er is, uh, ik zal er niet zoveel over uitweiden, maar er is onderzoek naar gedaan dat mensen die. Ik ouder ademen, dan 55. Ja. <laughs> Heel gevaarlijk dit. Uh, als je goed ademt, dan gebruik je je lichaam goed. Dus je ja. hele fysieke gestel gaat beter. Je kunt beter onthouden. Je kunt beter denken. Je kunt beter... Uh, alles doen met elkaar. Dus het zijn een heleboel positieve dingen die zingen met zich meebrengen. De verzekeraar zou dit in het pakket moeten doen en het moeten sponsoren, als het ware. Anders gezegd, als je op een koor zit, zou je korting moeten krijgen bij een verzekeringsmaatschappij. Ja. Dat is een aardig uh, quote, ja. Ja, maar goed, dat gaat waarschijnlijk toch niet gebeuren. Uh, uh, maar, maar mijn vraag was, kan iedereen lid worden? Want stel, ik zou lid worden en uh, ik kan u verzekeren, ik zing enorm vals... Om niet te zeggen dat ik ook uh, net niet met de sopranen... en ook niet met de mezzo's en al helemaal niet met de alten... Nou, fijn. Ja, dus twee ik, dingen. Ik, zit, ik zit daar dan ook tussen. Het zou bij mij echt rampzalig zijn. Gaat u mij er dan weer uitgooien? Nee hoor, vooralsnog niet. U heeft al twee dingen genoemd. U zegt dat u vals zingt. Dus ja, u neemt zelf even, waar ja. wat niet goed is. Dat ja. betekent dat er uh, alle reden is dat de verbetering op kan treden. <laughs> <Ja. laughs> en de meeste ja, mensen die behoren... Ja tot de groep tussen sopraan en alt, of tussen tenor en bas. Ja. Nou, daar moet je dan aan werken. Daar moet je aan werken, goed. En het gekke is, je moet ook trainen. Kijk, als je niet, als je aan het hardlopen gaat en je traint nooit... dan haal je ook geen tijd. Nee, zo is het. Dus je moet er wel voor daar trainen. Daar ben ik trouwens moet... ook heel gelukkig je mee. Je moet veel oefeningen doen <laughs> en dan gaat het goed. Ja. We hadden het over scholen. Vroeger, weer net zo lang vroeger als, als die scholen voor mij... had menig gezien een harmonium. En verzamelde het gezin zich rond dat harmonium op zondag. En ging dan samen zingen. Gebeurt dat nog veel eigenlijk? Dat u weet. Ik denk dat er nog wel um, groepen zijn in Nederland... waar uh, rond het harmonium gezongen wordt. Maar het is natuurlijk wel veel minder geworden. Ja. En zoveel wordt er niet meer gezongen in het gezin. Nee, dus verdrongen door uh, de computer? Of, of... Ik denk het. En door de... Door allerlei uh, apparaatjes waarmee je muziek kunt beluisteren. Ja. En hoe zit het met de vernieuwing van het repertoire? Uh, de KCZB is uh, zeer actief in uh, het opdrachten geven voor nieuw repertoire. Want het zijn vaak oratoria. Het is, het is toch het is vast religieuze muziek die iedere keer maar weer opnieuw wordt uitgehouden. Voert. Nou, even een misverstand uit, uh, uit de wereld halen. Dat de KCCB die, die doet een heleboel dingen. Ja? Die heeft niet alleen koren die, uh, die geestelijke muziek zingen, maar ook koren die wereldlijke muziek zingen. Wel moet gezegd worden dat uh, 75% van de koormuziek geestelijke koormuziek is. Zeker. En dat wordt gezongen door gemeente koren, maar ook door oratoriumkoren. Maar binnen die groep uh, zijn, is de Bond actief om te zorgen voor nieuw repertoire. Zowel voor de kerkkoren in zijn grote breedte als voor de oratoriumkoren en de kinderkoren. Ja, ja want de goed, kinderkoren zijn er blijkbaar nog steeds. Um, ja, um, want de kinderkoren die kunnen goed beluisterd worden... in het aanstaande festival. Ja, want morgen begint dat nationale festival. Dat is in Utrecht. Ja. Um, er waren al regionale festivals, maar dit is het, he, het, het centrale festival. Ja, we, hebben, ik. we hebben net uh, drie dagen gehad in, uh, in Nederland. Ja. Rood, wit en blauw. In Hogeveen, Bunschoten, Spakenburg en Papendrecht... En daar zijn, bijvoorbeeld in Bunschoten spakenburg daar waren 2700 koorzangers. En die hebben in een soort carouselbeweging door alle kerken concertjes gegeven. En dat was geweldig. Als je door het dorp liep, dan zag je overal mensen in koorkleding die, die aan het zingen waren. En die getuigen waren van dat zingen zo fijn is. Ja, en wat gaat er morgen dan in Utrecht gebeuren? Er gaat van alles gebeuren. Er komt een boterparade... waar uh, koren door de grachten van Utrecht varen... en tegelijkertijd zingen. Er is een masterclass voor jong talent. Voor jong vocaaltalent. Gegeven door, uh, door twee topcoaches uh, in Nederland. Mia Besseling uit Maastricht en Jart van Nes uit België. Er worden jonge dirigenten worden gecoacht. Uh, die mogen met een orkest werken en met jonge solisten. Er worden kerkdiensten gehouden... waarin nieuwe muziek gezongen wordt. Um, Koren voor koren. Koren gaan voor elkaar zingen. En er is een fantastisch slotconcert in de Dom van Utrecht... aanstaande zaterdag, waarin een wereldpremière plaatsvindt. Daar gaat een werk van de Nederlandse componist Daan Manneke. Zo. Met de titel Alles wat Adem heeft. Laudate Dominum. En dat werk is gemaakt voor gemengd koor, mannenkoor... kinderkoor, kamerkoor, twee orgels en dertien blazers. U begrijpt, het dak zal er bijna afgaan. En dat is dus zaterdag. Dat, dat is, zaterdag is niet morgen, avond. maar dat is zaterdag. Ja. En morgen is het mooi weer en dan kunnen wij dus getuige zijn... van al die boten met al die koren Inderdaad. in de grachten van Utrecht. Het lijkt me fantastisch. Ik ga u feliciteren en ontzettend bedanken dat u hier was. En ik zal even de, de namen van de anderen ook noemen. Uh, want behalve Joop Schets, die u net hoorde, waren zijn dat ook... Marjolein Sluis, Sopraan, Nicole Sliedrecht, Alt en Henk-Jan Kok... De Bas. En um, nou ja, u, u hoort ze misschien straks nog wel heel eventjes. Daar kan ik verder niks over verklappen. Hartelijk dank in elk geval tot zover. Heel graag gedaan. Dirty Just you keep rolling, flowing into the night People so busy, make me feel dizzy Taxi lights shine so bright And I don't, And I don't need, no need no friends As long as I gaze on what Waterloo sunset. Every day I look at the world from my window Chilly, chilly is the evening time Waterloo sunsets fine. Waterloo, sunset's fine. Terry meets Julie Waterloo station Every Friday night I am so lazy Don't you wonder I stay at home Cross over the river, where they feel safe The old river Must you keep rolling flowing into the night People so busy Make me feel dizzy Taxi light shine so bright But Terry and Julie Cross over the river Where they feel safe and sound As long as I can Waterloo, Sunset, Ray Davies en Jackson Brown. Het is 5 voor twaalf. Voetbalclub RBC uit Roosendaal vraagt het faillissement aan. De schulden konden niet worden gesaneerd. De club bestaat 99 jaar, was druk bezig met het voorbereiden van het eeuwfeest. Annelijn Jos Hak, voorzitter van de commissie Historie en Archief van RBC. Dag meneer Hak. Goedenavond. Ja, Eerst even iets anders. Waar staan de letters RBC nou precies voor? Dat staat voor roosendaal Boys combinatie een Roosendaal Boys combinatie, je zou zeggen Roosendaalse Boys combinatie, maar Roosendaal. Nee, dat, dat dacht ik ook. En uh, onlangs uh, heb ik dat nog eens opgezocht, maar het is uh, Roosendaal Boys combinatie officieel. Ja, ja. Maar die fout die wordt heel dikwijls gemaakt. Dat er gezegd wordt een Roosendaalse Boys combinatie. En maar... het is een, uh, een samenvoeging van, van twee clubs uh, heel lang geleden. Ja. En als voorzitter van de commissie historie en archief moet u dat natuurlijk allemaal weten. Dat moeten we weten. Ja. ja. Zeg, uh, uh, dit is een treurige dag voor u, hè? Ja. Ik denk voor uh, iedereen die RBC warm hart uh, toedraagt. Ja. U en uw commissie verzamelen dus historisch materiaal. Uh, dan hebt u met vandaag wel het dieptepunt te pakken, lijkt mij, in de clubgeschiedenis, of niet? Dit is uh, een absoluut dieptepunt natuurlijk. Gaat dat eeuwfeest nou nog door? Wij waren bezig met uh, de voorbereidingen. Ja, als RBC als amateurclub doorgaat, dan besta je ook uh, 100 jaar. En in welke vorm dat, dat eeuwfeest dan uh, gevierd zal gaan worden... Ja. Dan moet ik eerlijk zeggen dat we daar uh, de laatste week eigenlijk niet meer aan gedacht hebben. Het zal in ieder geval geen uitbundig feest worden, denk ik, gezien de omstandigheden. Want wat gaat er met dat, al dat historische materiaal nu gebeuren dat u hebt uitgezocht? Dat ligt in een uh, aparte ruimte buiten het stadion uh, in Roosendaal. Dat blijven we natuurlijk bewaren, want ook als... Uh, de club verder gaat uh, in het amateurvoetbal. Blijft het uh, RBC? Ja, en u hebt het buiten het stadion. Hebt u het gelegd zodat het niet in het faillissement mee. Uh... Nee, hoor. nee <laughs> hoor, wij hebben dat vorige, vorige zomer al uh, moeten verhuizen. Omdat uh, RBC toen kunstgas kreeg. En uh, zelf in het stadion kwam trainen. En de ruimte waarin onze spullen opgeslagen uh, lagen. Die hadden ze toen voor iets anders nodig. En dan hebben, uh, hebben wij een andere ruimte gevonden in Roosendaal. Dus dat, dat heeft niks met elkaar te maken. Oké, okay, en die huur kunt u nog wel betalen. Nou, dat, dat, dat is geregeld. Dat is bij uh, iemand die RBC een warm hart toedraagt. bij een bedrijf die nog ruimte over hadden. Goed, nou, we leven met u mee, meneer Hak. Dankjewel. En een goede avond en sterkte de komende week. Dankjewel. En dit was met het oog op morgen van woensdag 1 juni. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Chris Keine. Een goede nacht. En een laatste glas in steen.